Het weer, het blijft vandaag bewolkt. Op de meeste plaatsen droog, alleen soms wat regen in het midden en zuiden. Vanmiddag wordt het 9 tot 14 graden. Vanavond blijft het bewolkt, met mogelijk in Limburg wat lichte regen. In het noorden klaart het vannacht soms op. Daarbij is kans op mist en vorst aan de grond. Overdag blijft het droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 One crowded polluted stinking for that sweet. Get tied you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my case above the waistline sunshine.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 In deze single One Night in Bangkok is met name bekend geworden door de uitvoering van Murray Hedges uit 1984, maar ook deze zangeres Louise Roby die bracht deze single uit. Eveneens in datzelfde jaar 1984. Dat was One Night in Bangkok. Ja, we draaiden met plezier voor je. Zo, dadelijk gaan we weer naar Osaka naar deze nieuwe single. Hier is record, record nice. Ja, moeilijk wordt. The night. Wait if it I can't hold Pushing me to swim against the open side Open side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 Uh, nou, het is heel spannend. Uh, Nijssel schiet net over. Maar het staat nog steeds nul wel. We hebben de eerste 20 minuten hebben we heerlijk gespeeld. Maar daarna zag we het echt als een kaarthuis in elkaar. Dat is jammer hoor. Het is uh, niet leuk om te zien. Toch wel enkele kansjes voor ons. Zoals nu net weer die nijtsel hier net over schiet. Hij blijkt dus net aangetikt te zijn door de keeper. Want dit water gaat nu koren nemen. Wat wel vaker is gebeurd na, na zo'n goed begin. Wij gaan heel slordig spelen. We gaan veel faizes maken. Oh, zeg, Jesse daar die tegen de paal. Dus mm. iets. Die keeper die zo goed was, die vergissen zich totaal. Maar ja, het blijft 0-0. Waar <coughs> was ik? Die, uh, die slordigheidsfoutjes en.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 Dat is gewoon dik op te winnen. En dat is ook gewoon gemakzucht. Ja, nee, dat klopt. Inderdaad. Dus, uh, nou ja, Waarschijnlijk gaat de trainer zo dadelijk uh, in de rust uh, daar nog wel het een of ander over uh, zeggen. Nou, we staan hier achter Ted en, uh, en Rob, Rob van den Berg. En als ik hun als ik een, uh, een discussies uh, beluister, dan gaat er echt wel wat gebeuren.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 Ce bonheur, si je le veux, je le veux, je l'aurai Et l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Tu si sais que sois juste heureux Si tu le voulais je le serais Ferme les yeux, oublie Que tu es toujours seule Oublie qu'elle t'a blessé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 En je hoorde de zingen van Ancel en Tout Oublié. Nou, vandaag hebben we het geregeld over de Formule 1. komt die nou wel of niet in 2020? We moeten gewoon braaf blijven wachten. En waarschijnlijk ook nog uh, iets langer dan tot uh, 31 maart voordat we het weten. Maar ah, daarover straks uh, veel meer. Eerst gaan we naar een, uh, een aantal heren uh, in de Kerkstraat... die ook heel zenuwachtig zijn, uh, Ja, en die, die zijn al lang klaar. Die hebben, die hebben al besloten dat de Formule 1 er zandvoort komt. Want uh, zoals gezegd, uh, en je zegt dat goed... dan kom ik straks in het tweede deel van uh, dit uur nog even op terug. Uh, die, die datum 31 maart, die is niet zo...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 albert -Jan. Ja. Albert -Jan. Ja, hij buffert zich een ongeluk. Hij buffert dat ik zeg zich ongeluk. <laughs> <laughs> maar goed, we doen het even opnieuw. En dan hopen dat hij het wel pakt. Nou, nee, ja, nee, dat gaat, uh, gaat even niet lukken. Gaat hem niet worden, maar weet, maar weet een ja, Ik ga... doe, doe even een muziekje en dan komen we zo meteen weer terug Met het bij Patrick en uh, Ferry, daar uh, in de kerkstraat Pop Position. Black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 Dus ik denk dat dat niet de issue is. Het is wel het draagvlak. Hè? Hoe uh, kijken. Uh, oh, wat is dat een uh, uh, Formule 1-wagen? Ja, nee, komt? ze zijn aan het verbouwen in de overkant. Oh, Precies, ze zijn allemaal vooruit aan het lopen. Ze zijn nu alles aan het mooi maken. Ja. Motor GP, dus we doen ook een beetje as. Laat dat maar niet horen hier. Het uh. <laughs> gaat gebeuren. Jij bent ervan overtuigd? Ik ben ervan overtuigd. Dus als het echt uh, gaat gebeuren, gaan we het wel even vieren. Ja, ja, ja. ja zo is het maar net. Uh, onze collega's van uh, NH Nieuws waren aanwezig bij uh, Pol Position. En uh, ja, je hoort het van uh, de heren daar. Het gaat gewoon gebeuren in 2020. Volgend jaar de Formule 1 op Zandvoort. Dat zou wel mooi zijn. Eerst hebben we aankomen, dit is er bij aankomende dinsdag natuurlijk nog een uh, belangrijke raadsvergadering? Want die 4 miljoen, ja, die moet toch ergens vandaan komen. Ik heb ze niet uh, op zak. Jij wel, Albert Young?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 De jaren 80 was deze groep toch enorm populair. En een van de hits was deze die zojuist hoorde op de Zandvoorts Radio. Dat was Life Is What You Make It. Een andere grote hit was. En daarmee je steeds zeg maar, in de top 30, 40 van de beste platen uit de jaren 80. Dat is de Singles Such a Shame. We kunnen zeggen het is rust op dit moment daar in Oostzaan. OFC tegen SV Sanford. En we hebben goed nieuws. Want...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 ook tegelijkertijd op onze app terecht komt onder nieuws. Jawel, nou, dan, dan maar even een plaatje voor Mark Rutte. Toch? Where it began I can't begin to know But then I know it's growing strong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 En wie zit er op de... Oh, mogen nee, mag ik ja, niet ja, zeggen. Ja, nee, ik ga straks ik ga wel een foto maken van die VIP-tribune. <laughs> Als de Formule 1 komt volgend jaar. Oké. Goed, nou ja, straks gaan we weer naar het voetbal. En hebben we nog andere informatie. Eerst weer even een plaatje. Ja, in de jaren negentig had Snow een groot hit met Informer. En die is nou weer in een nieuw jasje gestoken. Samen met Daddy Yankee. Llamas, baby. Desde que te vi supe que eras, Dile tus amigas de ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa Dile a tus amigas que andamos ready. Ja yeah. Ramitina, it's in a in a in a nation. Stomme, ik vind hem gewoon lekker, deze uitvoering. De nieuwe uitvoering van de, de single van Snow Informer. In 1992 was dat een hele grote hit. En nou doet Snow opnieuw en dan ditmaal samen met Daddy Yankee. Lekkere dansbare muziek, zo op de zaterdagmiddag. En voor de mensen die de herhaling beluisteren op de maandagmiddag. Goedemiddag allemaal, het is kwart voor vier geweest. We gaan weer naar de oceaan, naar Jan van der Leden voor de tweede helft. Maar eerst nog even over de eerste helft. Wat volgens mij uh, is daar uh, gescoord. Hai Rob, dat is inderdaad waar. Vlak voor rust was het inderdaad net naar die rotfase bij ons, waar uh, heel veel duim werd gegeven. Was het uh, op een gegeven moment put Water die uh, het uh, doelgebied installeert en st steekpaas op Jesse de Haan geeft. Jesse de Haan mist. De bal wordt uh, weggespeeld, hij wordt onderschept. Vanuit berg, de berg tikt hem op uh, de Haan Breed en de Haan die gaat het strafgebied in en vanuit de, vanuit de, van de rechterkant schiet hem in de verre hoek 1-0 of 0-1, wat ik het zou zeggen. Dat was lekker rustig. Dus wat er gezegd is, dat 13e rust, weet ik niet. Ik weet niet of hij heel boos is geweest, maar het gaat alleen om de kansmenut en dat is bijna recht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 Is er niet, uh, op, uh, op Ik zit nu een steenpaas van Nijtselberg of Komt hij heeft de bal, de keeper is uit zijn doel, maar Nijtselberg had het te lang pas. Jan, uh, we zitten nu ja. in de tweede helft, is er een, uh, trouwens nog uh, gewisseld uh, zo, uh, in de rust? Er dus ja, is helemaal niet gewisseld. Dus. Helemaal niet gewisseld, nog steeds dezelfde nee. elf? Ja. Ik zit met Jesse de Haan, de bal, die gaat uh, met de rechterkant langs, die gaat de man voorbij, die krijgt hem niet voor. De, de hele is de bal. Maar, zodra er wat is, dan laat ik het weten. Heel fijn uh, Jan, uh, dankjewel en uh, we komen straks uh, in het volgende uur van dit programma weer bij je terug.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 Take the long Deze groep, Supertramp, heeft heel veel mooie hits gemaakt. En een van de allermooiste is deze, die je juist hoort op de Zandvoortse radio. Geweldige Take a Long Way Home. En en laatste plaatje in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, je krijgt uh, wat slechte berichten uit oost ik hoop dat ze niet waar zijn, want er zou het 1-1 zijn. We nemen ze dadelijk uh, in het volgende uur weer even contact op uh, met Jan van der Leden. Die daar uh, aanwezig is uh, bij die wedstrijd. Dat in het de Delaatsch uur van Sovert op zaterdag. We gaan eruit met deze van Spargo en Just For You.